Ongeveer precies zo leuk als je ervan zou verwachten. Ik heb het al vijf jaar koud. Ik heb al vijf jaar zin in kip. Ik heb al vijf jaar dorst. Herbert, hoe denk jij erover om te vluchten? En dus komt Alan met een ontsnappingsplan. Herbert wil wel meedoen, op zich, denkt hij. Helemaal snappen doet hij het niet, maar dat mag de pret niet drukken. Herbert heeft nog nooit in zijn leven iets gesnapt. Het enige nadeel is dat Alan hem wel nodig heeft om aan uniformen te komen. Jij bent namelijk de enige die mij kan helpen. Ik? Ja, want door jouw reputatie zal je niet doodgeschoten worden als je ergens komt waar je niet door te zijn. En dus legt Alan met behoorlijk wat moeite en nog meer frustratie zo'n honderd keer aan Herbert uit wat hij precies moet doen. En daarna nog eens honderd keer, voor het geval dat... Maar of Herbert het ook daadwerkelijk gaat lukken... dat is nog maar zeer de vraag. Vladivostok, Sovjet-Unie, 1953. Allom! Het is me gelukt. Sst, Herbert, niet zo hard. Ik was op zoek naar mijn barak. Maar ik kon hem niet vinden. En, en, en toen verdwaalde ik. Zo de voorraadkast in. Ik heb de uniformen. Herbert, dat is fantastisch. En heb ik. Heb ik het goed gedaan? Ik had het zelf niet beter kunnen doen, maar kom. Ik heb nog iets gevonden, Alan. Ik, ik. weet niet wat het is. Maar. Maar, maar het lag er in, en ik had nog een hand vrij. Kijk. Oh. Jezus, Herbert. Een ganaat. Hé. Hey, wat doen jullie daar? Snel. Doe tussen die uniformen. Geen antwoord. Putlucht. Nee, niks hoor. Nee, Herbert was weer eens verdwaald. Wat doen jullie met die uniformen? Dat is... Uh, dat is... Uh, wat? Ik, uh, ik moet dit naar het washok brengen. Van wie? Alle andere bewaker. Ik, ik, ik was onderweg naar mijn barak. En, en toen kwam ik terecht bij de douches. En toen kreeg ik ze vieze kleren in mijn gezicht gegooid... om naar het washok te brengen. Hm. En ik was er weer eens op uitgestuurd om, om Herbert te zoeken. En u ziet het. gevonden. Kom Herbert, breng hem dit snel naar het washoek. Ik hou jullie in de gaten. Mooie redding, Herbert. Zo dus heb ik het van jou geleerd, Alan. Altijd je zwakheden ruiken. Gebruiken, bedoel ik. Altijd je zwakheden gebruiken. Oh ja. Kom, het is nou tijd voor ons verkleed feestje. Gooi die granaat maar weg. Die kan alleen maar problemen opleveren. Goed. Niet hier, Herbert. Gek. Dan ontploft hij toch. Gooi hem in die, in die dekencontainer daar. Dan valt hij zacht. Oké, dat is die linkse. Nee, links! Herbert, links! Niet die rechtse. Dat is de explosieve container. Ja, nou, Herbert, maar er gebeurt niks. Misschien was het toch niet de... Oh, toch wel. Oh. Hm. Hm. Wat een explosie. Spijt me, Alan. Alle gevangenen naar hun barakken! We moeten naar ons barak. Nee, die nee, nemen De gevangenen moeten naar hun barak. Maar wij zijn soldaten. Weet je nog? Hè? De uniformen, Herbert. Oh! Ja! Kom! Kom! Kom! Kom! Kom! Kom! Kom! niet Kom! Kom! Kom! Kom! Kom! Het hek Kom! het hek, Kom! Kom! Kom! in brand. Jongens, het is iedereen naar we kunnen iedereen, ja. iedereen, naart. iedereen, ja. iedereen, naart. iedereen, iedereen, iedereen, iedereen, iedereen, iedereen, iedereen, iedereen, wie iedereen, iedereen, iedereen, iedereen, iedereen, gaat, schiet iedereen, iedereen, iedereen, iedereen, iedereen, iedereen, iedereen, iedereen, iedereen, iedereen, iedereen, dankbaarheid. iedereen, je komt als geroepen. Ik verveel me. Ik heb slecht nieuws voor uw kamerad Stalin. Ga dan maar weer weg. Ik krijg net bericht dat... Nee. Dat lijkt me erg belangrijk nee. dat Vladi Nee. Vladivostok is... Nee. Niks met Vladivostok. Dat wordt de basis van de Stille Zuidzeevloot. Voor die zijkoorlog in Korea. En het enige dat je me mag vertellen is dat daar alles op rolletjes loopt. Ja. Uh, het is volledig afgebrand. Ik zei nee. Er is brand uitgebroken in een tekencontainer in de koelag. Ga Weg. Weg. Ik ga al, kamerad Stalin. Brand ontstaan in een dekencontainer. Alsof er zomaar brand ontstaat bij min 20. Iemand heeft het aangestoken. Iemand heeft met zijn rotte vingerkootjes... met zijn vieze mollig met zijn ranzige vleesklauwtjes... Ik laat hem uit elkaar trekken. Ik laat hem van binnenuit opreten. Door een rat. Ik laat hem. Nou, nou, nou. Moet je nou toch eens kijken. Hop, oh, flinke kracht heeft zo'n granaat. Man. Ja, Je vraagt je af waarom al die landen per se ook nog een atoombom willen hebben. Oh, ik heb het wel al vijf jaar niet zo lekker warm gehad. Nou, vijf jaar en drie weken zelfs. Toch denk ik dat we ons zo langzaam aan eens uit de voetjes moeten maken... voordat de bewakers ons zien. Iedereen rent naar het noorden. Achter hun aan? Nee, Herbert. Ik weiger om na vijf jaar uit dit kamp te ontsnappen... en vervolgens dan verder Cyperië in te trekken. Dan ga ik nog liever direct terug naar binnen. Dan Zullen we dat anders doen? <lacht> Misschien schieten ze ons wel dood. Doodgaan kan altijd nog. Ja, dat... Maar ik weet dat goed gemaakt, Herbert. Eigenlijk was het mijn plan om een legerauto te stelen... en dan naar Zuid-Korea te rijden. Maar ik ben bang dat alle auto's... Nou ja, dat dus. Snap je dus, Herbert? Ik hoop dat jij zin hebt om de benen te strekken. Hoezo? We gaan lopen naar Zuid-Korea. Oh, zo goed. Dwars door Noord-Korea heen. Is dat gevaarlijk? Zeer. het is een dom idee. Ontzettend. Onze overlevingskans? Nieuw. Mooi. Waar wachten we nog op? Ik weet het niet hoor, Alan. Volgens mij hadden we beter bij dat kampvuur kunnen blijven zitten. Dat, dat was geen kampvuur, Herbert. Oh, nee. Maar bovendien, elke stap brengt ons dichter bij een welverdiend slokje brandewijn. Wat is dat? Brandenbein? Nou, dat is het lekkerste. Nee, nee, nee. Het nee, nee. geluid. Hé? Oh, klinkt als een auto. Oh, Spannend. Nou, ik ben bang dat dat tegen gaat vallen. We kunnen maar beter even in de berm gaan zitten, Herbert. De meest onderscheiden bevelhebber van het rode leger. Maar schalk van de hele Sovjet-Unie zeven keer beloond met alleen in orde. Niemand vocht zo hard tegen de Duitsers als ik en dan weggestopt worden deze uithoek. De pisvries nog aan je pik vast, zo koud is het hier en dan wat te doen. Stom papierwerk achter een stom bureau. Nou, het is anders best een mooi bureau. Wat? Het is echt diek hout, hoor. Mond dicht, adjudant. Ah, ah. Ik kan mezelf niet eens horen plassen, zo. Herbert. Zie je dat? Ze hebben de autodeur opengelaten. Als jij ze nou afleidt... Afleidt, afleidt. Maar ja, wat moet ik dan zeggen? Dat, dat, dat je verdwaald bent. Of dat je op weg bent naar Vladivostok. Ja, Laat die uit zolang je maar niet zegt dat je net ontsnapt bent uit het kamp. Niet wat? Zeg dat je net ontsnapt bent uit het kamp. Oké, okay, prima. Dag, beste heren. Ik ben net ontsnapt uit het kamp. Schitterend. Oh, wie ben jij? Ik, eh, uh, ik, ik ben, eh, uh, eh, uh, eh, uh, Henk. Ja, zei jij nou dat je net ontsnapt bent uit het kamp? Zei ik dat? Ja. Niet? Echt wel, echt niet? Jawel. Oh, ben ik ook een uh, boterbabbelaar? Dat bedoel ik helemaal niet. Ik bedoelde ontsnapt uit. Uh, ontsnapt uit het. Uh, uit het. Niet het kamp. Zal ik hem uh, maar meteen neerschieten, maar zal ik... Schieten, adjudant. Oh, uh, excuus, mijn pistool ligt erin. De... In de auto? Heren, mag ik u vriendelijk verzoeken uw kleren uit te trekken? Die arme heertjes beteuteld in een onderbroek. Als ze slim zijn, rennen ze snel naar Vladivostok. Krijgt het vanzelf wel weer warm. Hé, hey. hoe zit jouw uniform? Hallo, oh, hier kijken Hoeveel plaatjes ik op mijn borst heb. Ik ben net een adventskalender. Oh, oké. Okay. Hier heb ik een paspoort. Voilà. Laten we eens dus even kijken wie ik ben. Maarschalk Oud. Oh, dat is een moeilijke naam. Mij met de. Mer Meredzkov. Nou, op naar Korea dan maar, meneer Meretkoff. Noord-Korea, 1953. Is dit nou Korea? En dan vond ik de gulag een stuk gezelliger. Erg vriendelijk is het hier inderdaad niet. ...wordt nog niet zo makkelijk om Zuid-Korea in te komen. Ah joh, niet geschoten is altijd mis. Oh, en, en misschien worden we zelfs wel beschoten. Dat, dat zou fijn zijn. Nou, We zijn nu in het grensgebied van de hoofdstad Pyongyang. Laten we een audiëntie met de president vragen. Dan kan die ons toestemming geven om Noord-Korea weer te verlaten. Met de president? Nou, dat lukt ons nooit. Tuurlijk wel. Jij bent toch een Russische maarschalk, Hè? Huh? Ik? Herbert. Oh, ja, ja, ja. Maar misschien is het al slimmer als, als jij de maarschalk speelt, Alan. Dan ben ik de chauffeur wel. Nou, kan jij auto rijden? Absoluut niet. Ik heb zelfs een uh, levenslange verbod. Hoezo? Je doet het vast hartstikke goed. Bij de grens ging het toch ook prima? Ja, toen hoefde ik niet te praten. Je hoeft toch alleen maar je naam te onthouden. Die weet je nog wel, toch? Jawel, toch? Dat was... Uh... Kriels, krieltje. Kirill. Ja, ah, en iets met een racefiets. Kirill. Afanasevich. Ja, de kletskop. Miretskov. Inderdaad. Ja. Kirill. Afanasevich Miretskov. Kirill. Afanasjevitsch. Miretskov. Nee. Nee. Obama. Nee. Oh. We noemen je wel gewoon de maasgok. Oké. Okay? Ik weet het niet hoor, Alan. Maar het klinkt als een hoop gelegenheden om iets stoms te doen. Nou, doe maar liever niet stoms. Want we zijn nu bij de grens. Dus. Jij bent Maaschalk Meretskov. En jij wenst een audiëntie met leider Kim Il-Sung. Halt! Die, uh, wie zijn jullie? Nou, spreek op. Op, Herbert. Uh, uh, oh, uh, goedemiddag. Mijn bovenste beste eminentie. Wij zijn uh, Maaschalk de pretstop en uh, de chauffeur. Alan Carson uit tweede En wij willen graag een, een auditie met, hoe uh, heet ze, met... Uh, met uh, ik heb hem. Schitterend. Wat wil jij nou? Eh, waarom zijn er vier van jullie? Vier? Ja. Waarom zijn er vier van jullie? Nou, eh, twee van jou en, en twee van jou. Eh, Nou... <laughs> Ik vertrouw dit helemaal niet. Eh, <clears throat> assistentie bij grenspost 31. <clears throat> assistentie bij grenspost 31. Assistentie onderweg. Blijven jullie, uh, blijven jullie maar even hier uh, staan. Even zitten. Uh, Egbert, geef me je jasje. Wat? Je jasje, nu. We hebben geluk gehad. Deze kerel is straal bezopen. Maar dat gaat ons niet de tweede keer lukken. Hé, hey, wat doen jullie? Wat, wat doen jullie daar? Wat is hier aan de hand? Goedemiddag beste. Ik ben Maarschalk Meretskov. En ik wil graag een audiëntie aanvragen met de grote leider Kim Il-Sung. Uit. Uiteraard, Maarschalk Meretskov, welkom bij. Hé. Hey. Wij zijn vereerd dat u UM. Hey. Wat is er, soldaat? Z zij kleden zich net uit. Wat? Zij kleden zich net uit. <laughs> het klinkt alsof je collega iets te diep in het glaasje gegluurd heeft. Nee, dus hij had net zijn kleren aan. En hij daar, die, die was net nog de Maarschalk. Maar nu is hij net niet Maarschalk. <laughs> oh, soldaat... Bedoel jij dat Maarschalk Meretskov een bedrieger is? Ik, uh... Ik zal je moeten aangeven, zuiplap. Maarschalk, duizendmaal excuses. Ik zal erop toezien dat deze dronken tor gestraft wordt. Dat is niet erg. En uiteraard krijgt u toegang tot Pyongyang. En om het goed te maken zal ik u hoogst persoonlijk naar het presidentieel paleis escorteren. Dat is uiterst vriendelijk. Adjutant, start de wagen. Ja, Hoe moet dat ook alweer? Waarom kan u adjudant niet autorijden? Blah... Waarom is uw soldaat ladderzat, onderdaan, hè? Praat me er niet van. Pyongyang, Noord-Korea, 1953. Mijn eerste assistent weet van jullie komst. Een paar regels, doe alles wat hij zegt. Kijk hem niet recht in de ogen. Oh, en geen lange woorden gebruiken. Waarom niet? Dat klinkt als iemand met wie ik wel praten kan. Hoewel, als je allebei niet weet waarover het gaat... En hou je adjudant stil. Hij haat pratende onderdanen. Hier, we zijn er. Jongheer Kim, uw gasten zijn er. Laat ze binnen. Gaat u maar. Oh, ehm... Uh... Mijn excuses. Ik denk dat er je fout zit. Wij zoeken de. Wie ben jij? De, de, de, de, uh, Maarschalk Meretskov. Maar. Mijn naam is King jong -il. Zo zo. Ik ben de zoon van de president. En wie is dat rare mannetje? Dat is mijn adjudant. Hij ziet er gek uit. Laat hem eens een dansje doen. <laughs> ja. Misschien kunnen we eerst even praten. Dan kan hij daarna een dansje Ik doen? Ik wil dat hij nu een dansje doet. Ja, maar. Een... Ik ben de zoon van de president. En zijn eerste assistent, of niet? Inderdaad. Oh, ja. Wat jij jou groot. Dat jij de eerste assistent van je papa bent. Ja, ik moet iedereen ondervragen die hem wil zien. Zo, dat is wel een belangrijke taak, zeg. Kan ik anders hartstikke goed. Zal ik het laten zien? M moest mijn adjudant niet eerst zijn dans... Ik wil laten zien hoe goed ik kan ondervragen. Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, als de jonge heer Kim dat wil... Wacht, wacht even... Waar komen jullie voor? Ik kom uw papa, de president, een boodschap brengen van kameraad Stalin. Waarom kan dat niet per telefoon? Omdat wij het vermoeden hebben dat de VS, die kapitalistische hyena's. Hyena's? Uh, uh, hyena's? Mond dicht, adjudant! Dat die hyena's ons communicatiesysteem hebben geïnfiltreerd. Daarom heeft kameraad Stalin besloten dat deze boodschap persoonlijk moet worden overgebracht. Hmm. Dus. Wat zegt de jonge heer Kim? Mogen we zijn papa spreken? Ik bel hem wel even op. Je papa? Nee, natuurlijk niet. Over Stalin. Wat? Dan kan hij even bevestigen dat hij jou gestuurd heeft. Is dat echt, echt nodig? Ja. Jonge heer Kim, het is natuurlijk niet gepast voor een eenvoudige maatschappij om u tegen te spreken. Maar... Nee, inderdaad niet. Maar. Maar. Maar wat? Maar, uh, maar... Waarom doe je zo gek? Maar, maar, maar... Maar, ik... maar, uh, maar uh, je, je gaat toch niet de telefoon gebruiken... om te kijken of het waar is dat je de telefoon niet moet gebruiken? Precies. Monddicht, adjudant. Er echt wel een punt, jongen, heer Kim. Ik gebruik wel een schelnaam. Oom Stalin noemt me altijd de kleine revolutionair... Als ik mezelf zo noem, dan maakt het niet uit of er Amerikanen meeluisteren. Oh, slim kind. Eén minuut. Ik van die telefoon. Hoezo? Als de Amerikanen ons afluisteren, is het toch heel stom om de telefoon te gebruiken? De Amerikanen luisteren ons helemaal niet af. Dat heb ik verzonnen. Wauw. Waarom? Maakt niet uit. Het heeft toch niet gewerkt. Eén seconde met Stalin en jongeheer Kim weet. Meteen... Ah. O, oh, oh, Stalin is dood. Oh, oh. Wat? Hij, hij, hij heeft een beroerte gehad. Wat, wat, uh, wat, wat, wat, wat, vervelend? Een paar dagen geleden. Stil maar, jongeheer Kim. Ja, kom maar even hier. Dan geeft oma Maarschalk de jongeheer Kim een knuffel. Eh. Waarom, waarom ben je zo aardig voor mij? Ik was dertien toen mijn ouders overleden. En toen wilde ik ook gewoon getroost worden. Zou het helpen als mijn adjudant dan nu het dansje doet? Ja. En zullen we hem dan ook vragen of hij er nog een gek gezicht bij trekt? Ja. Niemand is ooit zo aardig voor me geweest, meneer de maarschalk. Jij mag straks bij papa wel spreken. Nou, dat is erg vriendelijk van de jonge heer Kim. Moskou houdt de communistische wereld in mourning the passing of Joseph Stalin. De Sovjet-Unie zit in zak en as door het overlijden van haar wijze, verstandige leider. Maar niemand is ontroostbaarder dan de elfjarige Kim Jong-il... de zoon en eerste assistent van president Kim Il-sung. Hij was gek op omen Stalin... Gelukkig vindt hij troost bij de vriendelijke maarschalk Miretskov en zijn rare adjudant. De adjudant doet zelfs een gek dansje voor hem. Nooit eerder is iemand zo aardig geweest voor die kleine Kim. Hij besluit de maarschalk te vertrouwen. Het is een leuke knul, wel. Hier, Kim. Ja, en maar goed dat hij ons geloofde. Het is wel een beetje een meisjesnaam. Zonder zijn toestemming krijg je zijn vader de president... ...nooit te spreken. Wat gaan we hem eigenlijk vertellen? Nou ja, hetzelfde wat we zijn zoon hebben gezegd. Dat we een boodschap hebben van Stalin. En wat voor boodschap ook alweer? Ja, wacht. Nou die dood is, kunnen we verzinnen wat we willen. Wat zou je ervan zeggen als Stalin besloten heeft... ...om Noord-Korea... ...200 tanks te geven? 200? Ja, ik bedoel, 300. Kan Stalin wat bommen. Zolang Kim maar blij is. Hoezo? Nou, omdat hij ons toestemming moet geven om zijn land te verlaten. Ik dacht... Misschien moeten we naar China gaan in plaats van Zuid-Korea. Ik ben nu tenslotte een Sovjet-Maarschalk. Zeggen we gewoon dat we ook een persoonlijke boodschap voor Mao Zedong hebben. En weet je wat, wij geven die president 400 tanks. Ja. Vind je leuk. Ja. Opschieten ome Maarschalk. Ik wil papa het gekke dansje laten zien. Heel goed, jongeheer Kim. Kim. Ja. Dit is het kantoor van mijn papa. Hij is in een bespreking, vast met een heel belangrijk persoon. Hij is altijd in een bespreking met belangrijke personen. Maar jij bent ook belangrijk. Of niet, oma Maarschalk? Heel belangrijk. Wist ik wel. Papa! Niet nu, zo'n Papa is in gesprek. Maar je moet iemand ontmoeten. Wat zeg ik net? Maar, pa. Nou, heel snel dan. Wie moet ik ontmoeten? Goedenavond, meneer de president. Goedenavond. Hallo. Zonen, wie zijn dit? Ik ben... Maarschalk Meretskov van de Sovjet-Unie. Dat ben je helemaal niet. Ik ken kameraad Meretskov. Oh. Ja. Nee, pap. Je begrijpt het niet. Dit is de Maarschalk die me getroost heeft toen ome Stalin doodging. Nee, zoon, dit is een bedrieger. Je hebt een bedrieger ons huis ingebracht. Wat? Jongheer Kim, als ik even... Ik wil dat hij doodgaat. Ja. Moet mijn adjudant anders nu dat dansje doen? Jij moet dood, ik maak je dood. Dat lijkt me niet nodig. Ja, maak ons dood. Ja. Stil, Herbert. Maar voordat ik jullie dood maak, wil ik graag weten wie jij bent... en waarom jij kameraad met na nou doet. Nou, weet u meneer de president... daar is eigenlijk een hartstikke goede verklaring voor. Ik ben... Ik... Meneer de president, pas op. Hij is een bedrieger. Kijk eens aan. Dag Maritschko. Ah, u heeft ons teruggevonden dus? Pas op, meneer de president. Deze man is een criminele kampgevangene. Hij is uit de gulag van Vladivostok Vostok ontsnapt. Wat? Hij is niet eens een echte maarschalk. Jullie gaan eraan, bedriegers. Nou, dat, dat blijft iedereen maar zeggen. Eerst heer Kim, toen president, nu de maarschalk. De enige die ons nog niet dood heeft gewenst, meneer de president, dat is uw tafelgast. Maar er is vast weinig kans dat hij een afwijkende mening over deze kwestie heeft. Die heb ik inderdaad niet. Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Mao Zedong. Oh, Anne, Hadden wij geen boodschap voor hem? Je hebt geluisterd naar de honderdjarige jarige man die uit het raam klom en verdween... ...van Jonas Jonasson. De werking Eva Gouda en Koen Kaars. Je hoorde onder meer... Joop Keesmaat, Erik van Muiswinkel, Peter Drost, Jeroen Spitsenberger, Sander de Heer... ...Maarten Wansink, Peter van de Witte, Lies Vissendijk, Bob Vosco, Loek Peters, Roelof de Vries... Plien van Bennekom, Jules Croisset, Frank Evenblij... Lasse de Mol, Guido Pollemans, Willemijn Veenhoven, Manon Blaas en Raymonde de Kuiper. Techniek Frans de Rond. Regieassistentie Hanneke Hendricks en Lonneke Dort. Sounddesign Jeroen Kuitenbrouwer, Bart Henselmans en Daan Jansen. Productie Karin van Dis. Regie Wiebeke Von Saher, Anne Lichthart en Marlies Cordia, de hoorspelfabriek.